Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Klimaatwetenschappers zeggen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot terug te brengen naar praktisch nul. Dat zeggen vooraanstaande onderzoekers die zijn betrokken bij het VN-klimaatpanel IPCC. Het jaar dat dat wordt genoemd in de Europese Green Deal en de Nederlandse Klimaatwet... zou eigenlijk tien jaar naar voren moeten worden gehaald naar uiterlijk 2040. Tijdens een schooluitje op het Indonesische eiland Java zijn elf kinderen om het leven gekomen. Ze hielden een schoonmaakactie langs een rivier toen ze door het water werden meegesleurd. Het ging waarschijnlijk fout toen een van de kinderen uitgleed. Omdat ze elkaars hand vasthielden, belanden ze in het water. De veroordeling voor een moord in Brunsum was mogelijk onterecht. Justitie heeft een nieuwe verdachte in beeld, meldt 1 Limburg. Voor het doodschieten van een man in 2015 kreeg Sergio K. 30 jaar cel... Hij heeft altijd gezegd dat hij het niet heeft gedaan. Onlangs werd er tijdens het hoger beroep in de rechtszaal vanuit het publiek een naam geroepen. En die naam heeft nu geleid naar een Belgische verdachte. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Iets meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests. De afgelopen zeven dagen is het aantal ruim verdubbeld. In de ziekenhuizen nam de bezetting ook toe. Er liggen nu 546 mensen met corona in de bedden, van wie 138 op de intensive care. De politie heeft de bewoner opgepakt van een huis in Best dat vanochtend is uitgebrand. Het vermoeden is dat hij de brand zelf heeft aangestoken. De man zou binnenkort zijn huis worden uitgezet en dreigde het in brand te steken. De woonkamer van het huis is verwoest. Twee huizen ernaast raakten zwaar beschadigd. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat regen. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. Morgen af en toe zon en vooral in het noorden wat regen. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid, staat een auto met pech bij Amsterdam Rivierenbuurt. Drie kilometer file daardoor. Doordat er twee rijstroken dicht zijn, heb je daar ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Quieres saber, verás que te voy a querer. Hay fiesta mi vida con tu sonrisa, quiero ser tu amante fiel, sientes amor, ya lo sé, y yo también me enamoré, porque en mi vida tendrás alegría, no sé vivir si tú no estás. Si tú me quieres mujer. Tu cara bonita, tu forma de andar también. Quizás no te puedo besar, que por amor no puedo esperar, porque en la vida nadie te diga si alguna vez te puedo llevar, si tú me quieres mover. Omdat je niet weet hoe je moet beginnen. Dus para ga je para quererte más, dime por qué te vas, te necesito aquí Si tú me dices por qué Ik entregaré mi ser Si quieres volver, dime que sí, que sí. Si tú me quieres bien, tú debes saber por qué, si tú me quieres mujer. ...dat je er weer bij bent. Welkom in de tweede uur. En dat was entertainend voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Goedenavond. Hey, dat was hij dan. Frank Galan en... ...Si Tu Quiero Mujer. Ja, dat was hem. En we gaan lekker uh, eventjes een Engelsta en Engelstalig plaatje draaien. Check it, Amos. En uh, please. And, uh, twist and shout. En zo uh, ga ik eventjes uh, nog wat verzoekjes draaien natuurlijk. Kitty van Heinsberg gaan we draaien, maar ook uh, bellen. Dus blijf lekker bij. Dan, uh, ja, we gaan terug uh, toch weer eventjes, uh, naar het hè. Ja, je hoorde hem al. Hans van Zegelen. En hij wil over een liepje gaan zo een verzoekje draaien. Me aan met zijn blik heel brutaal. Ik ging met jou al heel snel aan de haal.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 En liefje. En we gaan lekker door naar een verzoekplaatje. Die is afkomstig, of tenminste die is aangevraagd door uh, Ken Paap uit Haarlem. En die uh, wilde graag een uh, nummer horen van Jannes. En zwevend naar het geluk. Nou hier is hij dan. Blijf bedekken bij en uh, leuk dat je luistert, Ken Yeah graag de Kempaap uit Haarlem. Zweven naar het geluk, Jannes. Hier vanaf de tolweg, Tina. En uh, we gaan op naar het volgende verzoekje. Dat is uh, aangevraagd door Jeroen. Jeroen, jij wilde een plaatje horen van George Baker Selection en de Little Green Bag. Nou, hier is die hoor. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Blijf erbij, hè, want we gaan zo bellen met Kitty van IJnsbergen. En een little green bag aangevraagd door Jeroen. Jeroen, dankjewel. We gaan verder. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Yeah.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 Van alles wat we altijd samen deden. Maar er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen. Voor altijd. Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben. Voor altijd. Voor altijd. André van Duin. Ja, we krijgen Kitty niet te pakken. We proberen het steeds, maar nee, helaas. We gaan verder met uh, snelle en maan. En uh, ja, lekker blijven slapen, wel of niet. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual je was chic, anders stel hem net niet. En hoe laat gaat de laatste nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, veel gemaakt voor mij, Hoe zou het zijn? Smaakt het en meer. Zij wil ik weer, kom ik nog bij.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 Mijn ondergoed, mijn tandenworst, een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. Nou, ik denk dat hij is blijven slapen, hoor. Ja, denk ik wel. We gaan uh, naar uh, Dennis Jones en uh, laat me even alleen. En tot jou tot de klokjes van 7 uur. We gaan dadelijk nog eventjes bellen met uh, Leen Elmans. Ja, Kitty die hebben we helaas niet te pakken gekregen. Helaas, we gaan lekker verder. Het doet me zo pijn te weten dat er eigenlijk niets meer is. Het voelt nog zo vertrouwd, maar het is nu over. En ik weet ook wel, het is niet weg, dat wat ik nu zo mis. Maar ik ben nog niet zo ver, voel me niet vrij. te weten. Maar het is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug En laat me even alleen. En uh, ja, deze. Ken je hem nog? 2012. It's Eurovisie Songfestival. Joan Franca. En zij had het over You and Me. you look just like an angel. You looked up beside the sky. Saw the birds and wondered why they could fly away so.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 You and me. Ja, ik zie er nog staan. Met, de, uh, met dat ding vol uh, met, met veren op de hoofd. Dat uitkwam in, uh, in Nederland. Uh, 2012, het Songfestival natuurlijk. Maar uh, ja, wie nog niet heeft meegedaan aan het Songfestival is... Uh, Leen Zuilmans. Leen, nog een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, jij hebt er nog niet aan meegedaan, hè? Nee, helemaal mijn rust. GELACH <laughs> ja, dat is, dat is Nee, heel, nee dat, is, dat, is niet, dat is niet voor mij. Nee, nee, ja, het is ook een hele chaos inderdaad. Hey, maar jij hebt wel een uh, nieuwe single uitgebracht. Je brengt weer een glans in mijn leven. Dat klopt. Die hebben we een tijdje geleden niet opgenomen. En uh, ik moet zeggen dat die gewoon heel goed opgepakt wordt. Ik, uh, ja, ik, krijg, ik krijg gewoon hele goede reacties op. Dus. Ja en ook met, met de met optreden zelf want ja ik kom dan ook van een optreden nou zo ja de mensen reageerden gewoon heel positief op de zes ja. en met, uh, hij is nog niet zo lang uit hè nee nee hij is nog niet zo lang uit een paar weken ja Tenminste, ja, ja en, uh, en gaat het, uh, qua optredens gaat het weer een beetje of uh... nou, dat begint al nou weer aan te trekken nou ik heb, ik heb eigenlijk niet de klagen gehad en er zijn natuurlijk periodes geweest dat het gewoon heel stil was ja maar goed, nu begin we het weer aan te trekken. En het zijn allemaal kleine dingetjes die ik doe. Ja. He, bij, de men, bij de mensen achter het huis. He, met een tent en, en een koelkast en, en die hebben dan een feestje. Nou, ja, goed. Ja, dus lekker. Ik, nou, voor mij maakt het niet uit. Nee, dus, ja, ik hoorde van de meesten zeggen van ja, het is eigenlijk weer terug toe to de basic. En het is nog ja, gezelliger ook eigenlijk. Nou ja, gezelliger. Je moet het over Ja, het is dus natuurlijk we hebben allemaal, allemaal uh, ongeveer in moeten houden. Dus. Ja. Ja, het is ja. wel lijkt het uh, ja, de trekt trek, trek niet wel weer aan, dus... Uh. Ja, nou lekker toch. Hé, hey, en uh, ja, de single loopt uh, hartstikke goed. Ja, prima. En uh, heb, je, heb je stiekem nog wat, ben je nog ergens mee bezig? Ja, ja zeker. Zeker. Ik ben uh, 12 december, dan heb ik een uh, theatershow in, uh, in het JC Theater in Breda. Ja. Dan hebben we daar twee shows op één dag, middag- en avondshow. Oké. Okay. En de middagshow is uitverkocht en de avondshow hebben we nog wel kaarten, maar niet zo heel veel meer. Nee, wij maar, kunnen ze daarvoor terecht, Leen. Uh, www.50jaarleen.nl Want ik zit dit jaar 50 jaar in de muziek. Oké. Okay. Dus ja, eigenlijk vorig jaar, dus dan moeten we dan, ja, dan kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus nee, nee, dat is inderdaad. En dan gaan, we, dan gaan we samen doen met de live orkest. En uh, ja, dat wordt wel heel spannend. Ja, heerlijk. Ja. Lekker live orkest erbij. Ja, dat is een ja, lekker weer ouderwets. Nou, ik heb een samengesteld orkest, dus geen vaste band. Nee, oké, okay, dat zeg ik een lekker weer ouderwets. Uh, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Een uh, Negermans-formatie, uh, Negermans dus uh, ja. Ja. Oh, ja. Nee, heerlijk lijn. Hey, en uh, sta, staan er ook nog wat, uh, wat verdere, wat grotere optredens in het land? Uh, nee, ik, ik ben net terug van uh, Hart voor Muziek. Dat zullen we een hele week zo, hebben we in. Uh, in Griekenland geweest, met heel veel artiesten en heel op mensen die daar op vakantie hebben gevierd. Ja. En, uh, Maar echt ja, ik doe, over het algemeen, doe ik geen grote dingen. Ik het gewoon ook veel leuker gewoon feestjes. Kleine ja, okay. dingetjes, dat vind ik gewoon het leukste om te doen. Ja, krijg je daar nog wat van mee, trouwens Leen? Oh, da daar nou in, in Griekenland? Want er was laatst nog een, een aardbevingje, en in, in, uh, het eiland natuurlijk met die vulkaanuitbarsting. Ja, ik, ik, lag, ik lag toevallig net op het strand. En, uh, ik heb, ja, er waren een paar mensen die naast mij lagen. Die hebben er ook iets van gemerkt. Maar ik heb er eigenlijk niks van gemerkt, want ik lag op zo'n luchtbedje. Ja. En uh, ja, dan ik. Ja, dan merk je ik het niet. Mijn, al een beetje naar mij voorbij gegaan. Ja. Uh, oké. Okay. Hey, Lee. Ik zou zeggen: kon er gewoon lekker dan? Dan gaan wij hem draaien. Dat is goed. En uh, ja, nog één keertje even het adres waar mensen nog eventueel kaartjes kunnen krijgen. Je kan gewoon naar www. 50jaarleen.nl En daar kan je, ja, daar kan je terecht... Dan kan je allemaal zien waar, wanneer, hoe, laat... Als je eventueel erbij wil zijn... Wat de kaarten kosten en waar deze kan bestellen... En dat soort dingetjes allemaal. Dus www.50jaarleen.nl En dat geldt alleen nog... Alleen tickets voor de, voor de avond, hè? Ja, de middag die is uitgekocht. Ja, misschien één of twee dingen... Maar die, daar... Als, als mensen met een groep willen komen of zo, ja. hè, met, met, met, met vier, met zes, ja, dan, dan ja, dat, dat lukt dat niet meer voor de middag, maar voor de avond lukt dat ook wel. Ah, oké. Okay. Ja. Ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan, Leen. En dan... Eh... Dat gaan we, we zeker doen. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, geniet de, de komende minuten van de nieuwe single van uh, Leen Zermans. Jij brengt weer glans in mijn leven. Hé, hey, dankjewel, Leen. Oké, okay, fijn hey. avond. Hey, fijne avond en een goed weekend, hè. Ja, hoi, hoi. Hoi, goedjes. Jarenlang alleen wat voelde ik me eenzaam. Niemand die er was, of die meid zei. So Alleen Zijlmans. Eh, heerlijk hoor. Via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Hier is hij dan. En uh, ja, of was het verloren tijd? Nou, zeker niet hoor. De lekkerste muziek hier vanaf uh, de tolweg 10 106.9, 104.5 op de kabel. Een DAB plus is a... Uh, mijn naam is Gweta. Hey, goede avond. Ik, ik kan niet eens meer praten. Een uur lijkt bij een dag. Een dag lijkt bij een maand. Is het dan allemaal voor de bij? Waar is nou jouw dag Die ik altijd zag. Ging zo goed tussen jou en mij. Oh, was dit toch niet? Yeah. een tijd. En uh, we gaan lekker verder met Tony van Boksel. En uh, ja, ik heb hem weer lekker laten gaan. En dat mag hoor. Laat jij even lekker helemaal gaan. Radio 10. je staat. Je zegt, zacht, ik moet gaan. Het was heel fijn vannacht, maar moest het vandoor. En lachen. Maken. Zoveel gedronken met die dame. Soms voel ik me er zwerven, want ik weet nooit waar ik ga slapen. Het laatste wat ik deed, we deden jack, maar nu denk ik bij je binnen en krijg ik om mij te Ja, ik heb me weer laten gaan. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Bart Hermans en jouw gezicht. Ik wou het nooit geloven, maar nu weet ik het is waar. Ben je echt het liefde had, Vergeet je niet zomaar wat je ook mag denken, wat je ook mag doen. Gewoon terug naar toe. Zo zou ik jou vergeten. Wie weet voor goed misschien. Maar hoe kon ik toen weten dat ik jou terug zou zien? Hoe ver ik ook mocht reizen, van boven to Tevena. Dag en nacht zag ik zonder glas jouw gezicht tussen de zeilen van de tempo. Jouw gezicht in een tuin in Babylon. Jouw gezicht als een schicht. In het mooiste vergezicht, maar niet meer naast me in het ochtendlicht. Love Terwijl we weer afstormen op de klokken van 7 uur... gaan we nog eventjes een lekkere ja, oude Hollandse plaat draaien. Ooit was hij hier natuurlijk in de studio. En ik weet dat het een favoriet is van mijn voorgaande collega's... Albert-Jan Vos en Rob Harms. Stef Hoorn. En de bom is gebarsten. Gehouden. Alles draaide echt om jou De liefde van mijn leven Mijn ideale vrouw Maar vandaag lag jij te dromen En je praten in je slaap I'm Is gebarsten, want het is uh, haast 7 uur. Dus het is uh, bijna tijd voor de Entertainer for You. En dan gaan we gewoon lekker volgende week weer verder natuurlijk. Maar eerst nog een klein stukje van uh, Jeroen van der Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. Ik wil in ieder geval uh, bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de verzoekjes. En uh, ja, graag tot volgende week. En uh, hou ons in de gaten. Binnenkort uh, ja, dan uh, gaan we eigenlijk een beetje de Franse Chansons uh, ja, draaien. Ik zou zeggen... Geniefde vanavond een goed weekend en tot volgende week. Bye. Je stem komt bij me binnen. Ik versta je woord voor woord. Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat zakken laaien is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Je bent aan mij gewend Ik mis je zo Terwijl je hier nog bent Werd de tijd maar terug Gedraaid Kon ik maar opnieuw met jou beginnen Mocht ik het maar één keer samen